Laat is dit ook. Hè. Het is uh, de nieuwe van de DMA's. Het is nieuwe orde. Meets uh, Patch Boys. Een beetje de muzikale liefdesbaby. Ik hoor die twee in uh, de blender. Je begaat geen blunder. De nieuwe zin heet uh, Life is a Game of Changing. Dit is Lokale Gorle, De omroep voor Gorle en rio. En de weekendtips tips vind je nou ook op onze Facebookpagina. Facebook.com slash materlog. Het nieuws van uh, 9 uur 2 van 9. Erik van Liet. Dit is het regio -nieuws. In het ziekenhuis ETZ in Tilburg is afgelopen donderdag een stroomstoring geweest. De noodaggregaten namen snel over, waardoor de belangrijke apparaten nauwelijks hinder ondervonden. Waar de stroomstoring precies vandaan kwam, is nog onduidelijk. Als je een snorfiets hebt, dan moet je binnenkort in Tilburg op de rijbaan gaan rijden. De fractie van GroenLinks wil dit. Het is als een voorbeeld naar Amsterdam, waar de verplaatsing van snorfietsen naar de rijbaan tot een flinke daling... ...van het aantal ongelukken heeft geleid. Een jaar geleden heeft de fractie die suggestie ook al eens gedaan... ...maar toen reageerden burgemeester en wethouders terughoudend. En men wilde eerst wachten op de landelijke wetgeving. Men heeft met de last van een hoge waterstand. Maar de stand in de Maas gaat nog niet tot grote problemen leiden in Brabant. Afgelopen donderdag is er met een vliegtuig over het rivier gevlogen... ...om een goed beeld te krijgen... Van het hoge water en de situatie nu. Volgens het waterschap A en Maas. hoeven er geen extra maatregelen genomen te worden. Tot zover het regionieuws. Oké, okay, dankjewel Erik. en ook jij een heel fijn weekend. Oké, okay, ik ga zo meteen een hele foute plaat draaien. Dus vergeef mij alvast. Maar dat heeft er alles mee te maken dat het vandaag Draag Rode Kledingdag is. Tot zometeen. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Soundstilburg.nl Omroep voor Golen en Riel. Met aandacht voor actualiteiten, cultuur, politiek en amusement. Blijf op de hoogte via lokalenomopgoren.nl Goedenavond. Tonight. Dit is tot 10 uur. Het houdt, het niet, op. houdt niet op, het houdt niet op. met Maarten van den Hout. Met aandacht voor actualiteit, sporten en de nieuwe releases. Volgens mij weer op, ook hè, in uh, de eerste bezetting. Uh. De Sugar Babes. Ja, zou ik natuurlijk uh, normaal nooit draaien. Maar ja, op zich uh, ook heel lang niet gehoord. Uh, dus op zich ook wel geinig. Uh, en zeker omdat het vandaag dus. Uh, ja, draag rode kledingdag is. Nou, red dress kan dan eigenlijk niet ontbreken. Hè. De Sugar Babes aan het begin van het derde uur. Uh, het hangt niet op, op uh, deze vrijdagavond. Het is uh, officieel. Tot 10 uh, uur vanavond is zit. Het. het houdt niet op. <laughs> ja, precies. Um, ja, en uh, nou, verder dan uh, draag rode kledingdag is het ook warme truiendag. Nou, dat uh, is in ieder geval gelukt. Um, het is ook dag van het ballet, dus doen we uh, je balletschoenen aan. Maar aan tegelijkertijd is het ook werknaaktdag. dag. Ik ben ook benieuwd wie dat verzonnen heeft, want één. Wie doet, wie doet dat nou? Wie gaat er nou naakt naar zijn werk? En twee, doet diegene dat zelf ook? Hmm, dat soort vragen. Allemaal vragen die, uh, die dan naar boven komen. En het uh, KMI heeft uh, ja, eind vanmiddag uh, een code geel uitgegeven voor het einde van uh, zondagochtend. Dan zorgt storm Kiara zeer waarschijnlijk voor zware windstoten tot 140 km per uur. Ja, het wordt ook steeds meer hè. Dus gewoon als je gewoon een keer de pagina refresh of een keer update, het wordt steeds meer. Komt er komt steeds 10 km bij. Maar 140 km per uur dus, het Weerinstituut verwacht zaterdag de waarschuwing voor de dag erna op te moeten schalen naar Code Oranje. Oh, maar dan kunnen we wel weer al die oranje hits draaien natuurlijk hè. Bij Code Oranje. Uh, de verwachting is dat Kiara zodanig zware weeromstandigheden met zich meebrengt dat het KNMI zaterdag op moet schalen naar Code Oranje. Bij Code Oranje worden de mensen gewaarschuwd voor gevaarlijk of extreem weer, waarbij de impact groot is. En er kans is op schade, letsel of veel overlast, al dus het uh, Weerinstituut. De, de Efteling uh, onder andere heeft ook maatregelen genomen en ja Joris en de Draak is weer open. Dus... Dat gaat ook niet helemaal uh, lekker natuurlijk samen. Uh, hoewel Kiara niet direct over Nederland trekt, zo de storm zondag mogelijk voor windstoten dus tot 140 km per uur aan de kust. En in het binnenland kunnen windstoten tot 120 km per uur voorkomen. Nou, mooi. Ja mooi. <laughs> nou, in ieder geval, je bent beware mensen. Be aware. Hey, het is uh, het laatste uur, gaat ook niet op, dus wat wil je horen? Het is, uh, nou ja, in principe all requests. Dus als er iets leuks binnenkomt, dan uh, probeer hem gewoon zo snel mogelijk die uh, zender op te knallen. Uh, wat wil je horen? 013 504 1344 of uh, facebook.com slash materlog. Het is uh, vrijdagavond, alles kan, alles mag, anything goes, zeg ik dan heel mooi. Dus waar heb je zin in? Uh, vraag het maar aan. Ja, en voor de rest is het ook uh, de allereerste uitzending van februari en meteen ook de laatste van uh, 7 februari 2020 ooit. Dus dat betekent gratis bier voor iedereen. Dus uh, ja, ik zou zeggen schenk jezelf nog een keer iets lekkers in. En dan moet dat in principe helemaal goed komen. Volgende, volgende week dan komen zij met een uh, nieuwe plaat, een nieuwe album. Theme in Palen, dit is de nieuwste zin Last in Yesterday. Ja. Maarten. Een waanzinnige band, Led Zeppelin, een living, loving mate. She's just a woman, hoor je niet zo vaak van ze. Daarvoor de nieuwe van Team Impala, Last in Yesterday. Yo. Ja, en dan? Maar nou, moet toch even gemeld worden. Vannacht, vannacht tussen 12 en 2. Dan is het weer tijd voor een nieuwe Freaknacht op de lokale hoep met, uh, ja, we zijn er nog steeds mee bezig, nou de komende maanden nog wel. Rolling Stone Magazine's 500 Greatest Songs of All Time. Vijfde jaar geleden, toen uh, publiceerde Rolling Stone Magazine de lijst met de 500 beste liedjes ooit gemaakt. Nou, de komende maanden dan zijn er weer steeds een klein stukje van de lijst uit met uh, ja, allerlei verrassende weetjes. En vannacht is het 12 en 2, dan komen de nummers 389 tot en met 364 voorbij. Wat zit er allemaal tussen? Nou, wat dacht je van uh, The Verve met Bittersweet Symphony? U2 met Pride in the Name of Love. Um, Crosby, Stills en and Ness and Young die komen nog voorbij met uh, Ohio. Elton John met Tiny Dancer. Cream met Ride right Room, maar ook uh, een beetje disco. Bee Gees, How Deep is Your Love. En ja, ook heel veel onbekend spul. Dat is het leuke aan die lijst. Niet alle grote hits staan erin, maar daar jongens, Ja, zijn een beetje ook wel liedjes die iets betekend hebben voor de popmuziek. En waar... Ja, heel veel andere artiesten, en bands dan weer door geïnspireerd zijn. Maar vannacht is het 12 en 2, dus Rolling Stone Magazine's 500 graders Zones of Time met de nummers 389 tot en met 364. Nou, luisteren, dat kan gewoon via 105,6 FM zeg kanaal 919 en www.lokalombocholen.nl. Voor als je nog niet kan nog veel slapen. Kleine tip van uw disc jockey En mocht je zondagochtend, uh, ja, toevallig ook al wakker zijn, zondagochtend tussen uh, 7 en 9 s ochtends. Normaal zit uh, Erik daar met zijn programma, Erik op zondag. Dat wordt komende zondag, Maarten op zondag. Dus morgen mag, mag ik vroeg op. En dan uh, tussen 7 en 9, dan ben ik er in ieder geval ook. Onder andere ook op uh, de lokale groep Nou, dat is uh, zondagochtend. Vannacht is dus eerst dus de 12.02 een nieuwe Friknacht met de 500 beste liedjes ooit gemaakt. Onder andere dus de Verve U2, Cream en the Bee Gees, die komen allemaal voorbij. Maar nu eerst nog een kleine 40 minuten, En dan niet op. En uh, ja, wat wil je horen, dat is eigenlijk de vraag. Je mag het uh, ja, nog doorgeven tot 10 uur vanavond. En uh, nou eens kijken of er uh, iets leuks tussen dit wat uh, jullie allemaal doorgeven. Want ja, gore, ik weet het, goorle heeft een goede smaak qua muziek. Dus... Er zit altijd wel wat leuks tussen. hè? of op facebook.com/slash maandag. Paris Latino. Podor les voyeurs pour ceux qui aiment se voir tout le monde est là même ceux qu'on n'attend pas l'appel me moi miss cha cha cha miss cha cha cha miss cha cha cha que linda sta au milieu de tout ça il y nous il moi don't forget me i'm not to be vers sur vert de couva livre don't forget me i'm not to be vers sur vert de couva livre i'm not to be that's me Partie direct to Mexico Don Diego de la Vega, sa cap son bandeau Plus personne dans les couloirs Les poseurs, les voyeurs sont allés se revoir Odeur de tabac, de cendrier froid Les parfums sucrés de Miss Cha-Cha-Cha Oh Miss Cha-Cha-Cha, Miss Cha-Cha-Cha Miss Cha-Cha-Cha, que linda star Au milieu tout ça, y'a nous, y'a moi Don't forget me, I'm to be. Ver brisé de Cuba libre. Don't forget me, I'm Dr. B Ver brisé de libre. valibre to be, that's me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 I yeah, find and liberated Just to be so fine Happens all the time Ja Thomas Thomas Thomas Thomas Thomas tomaat. tomato, tomato tomaat. Tomato, tomaat, Thomas Thomas Thomas Thomas Kom ja, Een van mijn favoriete bandjes van uh, dit moment. Niet omdat ze zo leuke muziek maken, maar ook gewoon uh, een hele eigen stijl en sound, uh, deze band. Vond NCC Liberty Bell daarvoor. Uh, Bandelero, en, uh, Bandelero en Paris Latino. Ja, Paris uit Frankrijk inderdaad. Voor Patrick nu, Vemmacooi en Sol There'll be peace when you are done. Lay your weary head to rest. Don't you cry no more. Nee, nee, nee, dat denk ik niet Ali, die vroeg hem aan En dat is Ali Ali, dankjewel voor je verzoekje Kansas, twee hits, Dust in the Wind En deze Carry On, Wayward Son Dat van Patrick Die vroeg Solchitja aan van Van McCoy Die had ook twee hits hè? Dat was die andere. Oh, ja, De Hassel was die andere Ja, ah, hij komt er zelf ook weer een keer voorbij Eerde van, uh, eerder vandaag, uh, ja, op vrijdagavond, een uh, Tilburgse vrouw die is aangehouden... omdat zij verdacht wordt van betrokkenheid bij de vondst van tien dode katten in vulnissakken... Een vondst werd uh, vanochtend gedaan in de Daandolstraat in Tilburg. Dat meldt de politie op Twitter. Een medewerker van het BAT deed uh, ja, vanochtend tijdens zijn ronde door de wijk Armhoef in Tilburg een lugubere vondst. Meerdere vulniszakken met tien dode katten uh, werden gevonden daar. De kopjes van de dieren die waren ingeslagen, zo meldt de politie. En er is inmiddels een, uh, een onderzoek gestart. We zijn op zoek naar getuigen die mogelijk iets hebben gezien of camerabeelden hebben gezien. Of we camerabeelden hebben. Uh, Aanknopingspunten voor een opsporingsonderzoek liet de politie weten... Uh, Mogelijk heeft dat geleid tot de aanhouding van de Tilburgse vrouw, dus eerder vanavond. Dode katten zijn onderzocht op chips, 9 van de 10 bleken gechipt, maar slechts één chip was nog actief. Politie verwacht de eigenaar te kunnen achterhalen, de woordvoerster uh, die zegt de andere chipnummers zijn bij ons bekend. Mensen die hun kat kwijt zijn en het chipnummer hebben, kunnen via de wijkagent of het wijkteam navraag doen. Nou. heftig nieuws. Kijk nu wel een staartje dit verhaal, een kattenstaart in dit geval. The Starers, see you tonight. Zo goede gozer, die, die Maarten. De nieuwe Pearl Jam, Dance of the Clairvoyants, daarvoor uh, Tower and See You Tonight. Pearl Jam uh, komt binnenkort met een uh, nieuwe plaat, een elfde plaat. Gigaton, 27 maart, gaat die verschijnen. Dit is van de eerste zin dus. Er zit volgens mij sinds vandaag ook een uh, clipje bij. Uh, ja. um, soms ben ik, uh, ja, uh, ja, ben ik heel erg benieuwd. Hè? Ik ben heel erg benieuwd altijd van... We doen hier zoveel gekke dingen bij de lokale omopgoren. En zeker in dit programma en zeker uh, de discjockey die nu te woord staat. En uh, soms denk ik van, wordt dit wel daadwerkelijk allemaal uitgezonden? Dus bij deze doen we gewoon even, even heel kort uh, de, uh, een, een test. Ja, een soort uh, korte test van... De, ja de wordt dit daadwerkelijk allemaal wel uitgezonden test. Dus ik ben even naar um, uh, onze website gegaan, www.lokaleomhoekboorlen.nl Daar uh, staat een linkje met Luister Live. Nou, daar ga ik nou op klikken en ik ben dus benieuwd of dit daadwerkelijk allemaal uitgezocht wordt. Kijk, gaan we naar achter komen volgens mij. Test. Dus ik ben even naar uh, oh, ja. uh, onze website gegaan, www.lokaleomhoekboorlen.nl Daar uh, staat een linkje met Luister Live. Nou, daar ga ik nou op klikken en ik ben dus benieuwd of dit daadwerkelijk allemaal uitgezocht wordt. Kijk, kijk, gaan we naar achter komen volgens mij. Test. Dus ik ben even naar. Uh, ja, dat is leuk. Uh, <laughs> dit is heel grappig natuurlijk, want dit gaat uh, ze nou eindeloos herhalen. Uh, en ik kan nog uh, steeds dingen overheen spreken. En luister live. Nou, daar ga ik nou op klikken en ik ben dus benieuwd of dit daadwerkelijk allemaal uitgezocht wordt. Tenminste, dat is niet water. Had ik niet constant. Ik ben even naar. Uh, ja, dat is leuk. Uh, <laughs> dit is heel grappig natuurlijk, want dit gaat zich nou eindeloos herhalen. En ik kan nog steeds dingen overheen spreken. En luister live. Wat een goede luistertest is dit zeg. Och man. Uitgezocht wordt. Tenminste, dat is niet waar. Het ik zich niet constant. Ik ben even naar, uh, ja, dat is leuk. <laughs> dit is heel grappig natuurlijk, want dit gaat oh ja, je nu eindeloos herhalen. <laughs> en ik kan nog steeds dingen overheen spreken. En het lijkt nou wel of die hem eindeloos herhaalt. Het wordt nou een beetje raad. We zijn nu een beetje psychedelisch. Nou, op dit moment. Het herhaalt zich niet constant. Ja, dat is leuk. Dit is heel grappig natuurlijk, want dit gaat je nu eindeloos herhalen. Ja, het gaat zich eindeloos herhalen. Ik kan nog steeds dingen overheen spreken. En het lijkt nou wel of die hem eindeloos herhaalt. Het wordt nou een be beetje raad. We zijn nu een beetje psychedelisch. Ja, een beetje de maar, de inderdaad. Bestand, maar. Naar, uh, ja, dat is leuk. <laughs> ja. Ja. Dit is heel grappig. Ja, het, is, het is duidelijk. We hebben in ieder geval uh, Contact. Oftewel, uh, hoewel Edwin Starr zegt. Hallo Maarten, ik wil graag AC DC horen met dit a Long Way to the Top if you wanna rock and roll. Hallo Maarten, ik wil graag AC DC horen met dit The Long Way to the Top if you wanna rock and roll. Oh, nou, dan gaan we dat gewoon even regelen. Als jij dat wil horen, Jonne, dan helemaal prima. Dan doen we dat gewoon even. Bij deze: AC DC! het ondergewaardeerd album van uh, ACDC. Want eigenlijk uh, ja, een jaar later pas kwam de eerste grote hit, Holla de Rosie. Maar dit album, High Voltage, dat is uh, ja, ook wel een persoonlijke favoriet hoor. Met uh, toch wel ook een aantal hitjes erop, The Jack, TNT, I'm dynamite. Maar ook deze, It's a long way to the top if you wanna rock and roll. En gewoon de vaste ACDC-ingrediënten die zitten erin. Hè? ja. Dat is er eigenlijk maar één, dat zijn gewoon uh, scheurende gitaren. Maar goed. Um, even kijken, ja, nog tijd voor ja, twee, plaatjes. twee plaatjes. Lisa die vraagt deze onder andere aan um, op dit moment: de grootste, grote hit van dit moment. The Weeknd. Nou, die staat voor de deur. Of tenminste, die zou officieel begonnen, The Weeknd. En dit is ze zoveel steen en inderdaad, hij doet ergens aan denken aan een ethisch platen. Die werd trouwens ook nummer 1. Welke dat is je zo meteen dan nog? Dit is Blinding Lights. Dankjewel voor het draaien. Goedjes Lisa. Dankjewel voor het draaien. Goedjes Lisa. Ja, als ze het zelf niet doet, dan doe ik het zelf natuurlijk wel. De um, weekend, nou die is uh, officieel begonnen, oftewel uh, de. Nou, hoe heet die? Weekend. Ja, weekend hem niet. En hier lijkt het inderdaad op. Aha en Take kan Me. Nou, hartstikke leuk. Uh, nou, tot zover, het ook niet op. Ik heb er nog eentje voor je. Straks tussen 12 en 2 natuurlijk weer een, uh, een nieuwe Freaknacht. Met uh, de 500 beste liedjes ooit gemaakt. De lijst, we gaan verder. Rolling Stones, magazines, 500 greatest songs of all time. Of zondagochtend kun je ook luisteren. Want uh, dan ben ik er toevallig ook. Want uh, dan val ik in voor uh, Erik. Dan uh, wordt het uh, voor een keertje maandag op zondag. Even kijken. Mijn uh, laatste plaat die wil niet starten. Kijk, hier wel. Ja, hier wel. Dus zondagochtend, dan val ik in voor uh, Erik op zondag. Maandag op zondag wordt het dan uh, voor één keertje. Tussen 7 en 9. Dus mocht je zondagochtend wakker zijn, dan uh, zou je de radio kunnen aanzetten. Dan zou ik leuk vinden, in ieder geval. Heel fijn weekend, een hele fijne week. En ik heb er nog eentje voor je. Komt helemaal uit de jaren 60. Uit Oma's tijd. Dit is uh, Love Affair en Everlasting Love. Hallo. Hoi. Yeah. Welcome love, be once new Open up your eyes, then you realize Here I stand with my everlasting love Need you by my side, girl to be my pride You'll never be denied, everlasting love From the very start, open up your heart Oh, I can't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 Dit is het regionieuws. Op de meldkamer van de politie kwam begin april 2016 een verontrustend telefoontje uit Goorle binnen. Er lopen twee mannen met wapens door de buurt. Een agent die als eerste ter plaatse is, ziet de personen lopen. Bij de rechtbank wordt er gezegd, u bent die dag misschien wel aan de dood ontsnapt. De agent heeft op het punt gestaan echt te schieten. Terwijl hij dit zegt, kijkt de rechter de verdachte aan. Een man van 24 jaar uit Tilburg is heel even stil. En dan, ja, erg hè. En dat vanwege een BB-gun, een balletjespistool.